Heerlijk om zo lekker met elkaar God te aanbidden en hem echt te ontmoeten hier in ons midden vandaag. Ik word er heel erg blij van, merk ik. En uh, dat het uh, me goed doet. En blijdschap is een van de dingen waar we het ook al over hebben gehad in deze serie. Want we zijn bezig in een serie emoties. Wat doe je ermee? En blijdschap is al geweest. Vorige week hadden we angst bang zijn. Vandaag boosheid. En over twee weken hebben we eh, dat het gaat over bedroefd zijn. En eh, we hebben eigenlijk een beetje gezegd, al een paar weken geleden, je hebt eigenlijk vier kernemoties. Blij, boos, bang, bedroefd. En je hebt ook nog andere emoties. Dit is een beetje vanuit de psychologie. Liefde, walging, schuld of schaamte. En interesse en verbazing. Nou, wij richten ons eigenlijk alleen maar op die vier B's. Zo kan je ze namelijk ook makkelijk onthouden. Maar ook omdat het anders wel een hele lange serie wordt. Dus vandaag uh, over boosheid. En weet je, boosheid is overal om ons heen en daar hebben we misschien elke dag wel mee te maken. Vanochtend uh, was er iets wat ik een beetje lastig vond. En uh, vervolgens, daar werd ik al een beetje boos over. En vervolgens gingen we ontbijten... En uh, nou, De kinderen wilden niet zo snel aan tafel als dat ik had gehoopt. En op een gegeven moment merkte ik dat ik boos werd. Maar ik merkte ook, ik werd bozer dan wat nodig was. Toen dacht ik daarover. Nou dacht ik, volgens mij datgene wat voor het eten was gebeurd, nam ik eigenlijk mee in mijn boosheid. En ik projecteerde dat onterecht op mijn oudste zoon. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk. Ik word extra boos om iets waar hij helemaal niks mee te maken ook had. En vervolgens fiets ik hier naar de kerk. En er stonden auto's voor een hek. Want er is vandaag een triathlon in Amsterdam Nieuw-West. En er was een automobilist die was uitgestapt. En die was vrij intimiderend en temperamentvol aan het praten. Met iemand met zo'n hesje aan. En die persoon met het hesje aan had dat event helemaal niet georganiseerd. Hij helpt er alleen maar even aan mee. Maar die persoon dacht door te gaan schelden en heel boos te worden: gaat het hek misschien open. Nou, ik denk dat het zonder resultaat zal zijn. Ik heb het niet gezien of hij uiteindelijk toch door mocht... maar het kon volgens mij gewoon niet dat hij er doorheen kon. Deze persoon gebruikte zijn boosheid op een destructieve manier. Op een niet opbouwende manier. Terwijl boosheid is juist bedoeld door God volgens mij... om juist op een opbouwende manier te gebruiken. Dus dat zou ik ook meteen fijn vinden om even hier neer te zetten. Boosheid is niet goed of slecht... Boosheid is gewoon een emotie die wij allemaal elke dag misschien wel hebben in meer of mindere mate. Ja? Verkeerd omgaan met boosheid is wat anders. Maar boosheid is gewoon een emotie die wij allemaal hebben in ons leven, heel vaak. Ja? En de uitdaging is, hoe kunnen we daar iets goeds mee doen? Nou, deze toespraak die heb ik eigenlijk mede aan de hand van een stukje van Gary Chapman een schrijver over boosheid en uh, ik lees even een kort stukje voor want dat vond ik wel even leuk om te lezen over boosheid ja ik weet al een tijdje dat ik mijn boosheid niet goed kan beheersen maar afgelopen zaterdag was de druppel die de emmer deed overlopen ik heb een kwartier geprobeerd om mijn elektrische grasmaaier aan de praat te krijgen maar het lukte niet ik heb gecontroleerd of er voldoende benzine in de tank zat. Ik heb het oliepeil nagekeken. Ik heb een bougie vervangen. Maar hij wilde nog steeds niet starten. Uiteindelijk werd ik zo verschrikkelijk kwaad... dat ik een stap achteruit heb gezet... en een enorme trap heb gegeven tegen mijn grasmaaier. Ik brak twee tenen en haalde de derde teen open... Terwijl ik vervolgens op het trapje bij de deur zat, zei ik tegen mezelf, dat was een stomme actie. Nog eentje. Broke, een aantrekkelijke 33-jarige moeder van twee kleuters, is dol op haar man Glenn, een drukbezette advocaat. Ze zijn acht jaar getrouwd en Broke is gediplomeerd accountant, maar heeft haar carrière even in de ijskast gezet tot de kinderen naar school zouden gaan. En dan zegt ze iets over hoe het gaat met haar boosheid in haar leven. Ik denk dat ik me vergist heb. Ik denk niet dat ik geschikt ben om moeder te zijn. Ik wilde altijd graag kinderen, maar nu ik ze heb, ben ik niet gelukkig met de manier waarop ik ze behandel. Ik vind het ook niet prettig wat ze in mij losmaken. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo boos was en zo gemakkelijk mijn geduld verloor voordat ik kinderen had. Iedereen om me heen dacht altijd dat ik mijn emoties zo uitstekend onder controle had. Maar ik moet toegeven dat ik die controle regelmatig totaal verlies nu ik kinderen heb. Ik scheld ze soms uit, ik sla ze soms. Ik heb een hekel aan mezelf als ik zo door het lint ga. Ik weet dat het niet goed is voor de kinderen. Nou, zomaar even twee voorbeeldjes. Misschien schop jij wel niet tegen Grasmeijers aan. Misschien scheld je wel niet. Misschien wordt je wel niet heel boos op jezelf. En ga zo maar door. Maar misschien dat je wel iets herkent. En misschien dat je hier wel zit en dat je denkt... ...ja, ik zou best wel kunnen groeien in goed omgaan met mijn boosheid en met mijn emoties. Nou, even kort. Voordat we naar vijf stappen gaan over goed omgaan met boosheid... Wat is boosheid? Nou, ik zou het willen noemen aan de hand van dit boekje ook. Boosheid is die emotie die omhoog komt... wanneer wij iets tegenkomen dat wij onrechtvaardig vinden. Het hoeft niet onrechtvaardig te zijn... maar wij ervaren dat als onrechtvaardig. En dan komt er iets in ons omhoog... Nou, dat noemen we boosheid. Het doel van boosheid... Geef ik ook gelijk even. Definitie. Menselijke boosheid is door God ontworpen. om ons te motiveren. om opbouwende actie te ondernemen. als wij geconfronteerd worden met onrecht. Dus liefdevolle actie ondernemen. om onrecht. en ander kwaad om te buigen naar goede dingen. Dat is het doel van boosheid. En om die actie te ondernemen, om dingen om te buigen naar goede dingen... om onrecht te lijf te gaan, hebben we energie nodig. En die energie kan voortkomen uit een uh, boosheid. Nou, vijf stappen. Hij doet het niet zoals ik had gehoopt. Nee, zou jij misschien even willen doorklikken omdat hij... Uh, nog eentje verder. En nog eentje verder alsjeblieft. Vijf stappen voor omgaan met boosheid. Nou, de eerste stap is. Eh, dan mag je meteen weer doorklikken. Geef toe dat je boos bent. Dat is de eerste stap. Geef toe dat je boos bent. Dan mag je nog een keer klikken, alsjeblieft. Ja, nog een keertje. Oh, ja, even dan twee sheets terug. Nog eentje. Nog eentje. Ja, dank je. Nee, nog eentje. Ja, deze tekst gaat over het eerste punt. Geef toe dat je boos bent. Dit is een mooi stukje uit de Bijbel wat erg helpt bij boosheid. Om daar veel over te leren. Eerst is, word boos. Dat is een opdracht in de Bijbel. Als jij hier zit en je denkt, ik word nooit boos. Dan ben je ongehoorzaam aan de Bijbel. Mocht je de Bijbel überhaupt willen gehoorzamen. Opdracht, word boos, maar zondig niet. Ja, dat is altijd een lastig ding bij boosheid. Er staat nergens in de Bijbel, word blij, maar zondig niet. Er staat ook nergens, word bang, maar zondig niet. Er staat ook nergens, wordt bedroefd, maar zondig niet. Maar bij boosheid staat er een waarschuwing bij gelijk. Maar zondig niet. Ja, op het moment als wij boos worden, dan kan de vlam in de pan slaan. En dan kunnen wij heel makkelijk verkeerde dingen gaan doen. Verkeerde reacties destructieve reacties gaan doen met die boosheid. Dus daarom is stap 1 in ieder geval, word boos maar zonder niet. Maar eerst maar even herkennen bij jezelf. En ik heb dat eerlijk gezegd jarenlang niet herkend bij mezelf boosheid. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik soms heel raar reageerde op mensen. En dan ging ik de, daar de volgende dag eens over nadenken rustig. En op een gegeven moment zat ik, waarom deed je nou zo raar, zes? Nou, ontdekte ik op een gegeven moment, hé, Volgens mij was ik gewoon boos. Maar ik besefte het helemaal niet. En ik heb ook, goddank, een vrouw die psycholoog is. En die kan ook op een hele liefdevolle, rustige manier... ...op de goede momenten soms tegen me zeggen... ...Sers, zou het misschien kunnen zijn dat je nu boosheid voelt? En dan lukt het me nu ook al om dan niet te zeggen... ...nee, ik voel geen boosheid. Maar om dan gewoon te zeggen... ...ja, volgens mij heb je gelijk... Dus eerst maar herken en erken dat je boos bent. Dat is het eerste. Nou, ik ga het toch weer zelf proberen. Kijk, hij doet het toch een beetje. Ja. Geef toe dat je boos bent. Dat is het eerste. Dit is heel belangrijk en dit doet God ook in de Bijbel. Herkennen dat God boos is. God laat het honderden keren opschrijven van zichzelf in de Bijbel... dat hij boos is. Alleen al in het eerste deel van de Bijbel, in het Oude Testament... Lees je 375 keer over de woede, de boosheid, of de toren van God. 375 keer. Nou, ik zou niet graag, als ik een boek over mezelf laat schrijven... zou ik niet graag constant willen laten opschrijven dat ik boos ben. Maar God schaamt zich niet voor zijn boosheid. Hij laat het gewoon opschrijven hoe die is. God is heel vaak boos. En weet je, wij zijn allemaal geschapen, gemaakt naar het beeld van God. Wij zijn allemaal gemaakt... naar het beeld van God. Dat betekent, wij zijn dus ook... tientallen keren, honderden keren boos... in ons leven. Duizenden keren, zou ik zeggen. Dat is dus heel normaal... en prima. Dus God is boos... en wij lijken op God... en wij kunnen ook boos worden. Goed, het tweede punt. Wees terughoudend... In je eerste reactie. Ja, Dit heeft weer te maken met wat we net al hebben gehoord. Word boos, maar zondig niet. En onze eerste reactie is juist heel vaak wel wat we willen gaan zondigen naar boos gevoelens. Dus stap 2. Wees terughoudend in je eerste reactie. Tel bijvoorbeeld even tot 100 of tot 1000. Of tot 10 als dat bij jou werkt. Maar als je dan op een gegeven moment aan het tellen bent. 286. 287, 288... dan kan het zijn, grote kans, 100% kans... dat die boosheid weer een beetje rustig is. Want ik heb nog meer gelezen over emoties in de afgelopen jaren. Afgelopen twee jaar. Emoties, wat doe je ermee? En omarm je emoties. Ik heb hieruit geleerd dat een emotie duurt ongeveer twee minuten. En het is een beetje als een golf die je kan indelen in drie stapjes eerste stukje is, hij komt op. Je begint iets te voelen. Het tweede is, hij gaat naar zijn hoogtepunt toe. En het derde is, hij wordt weer wat rustiger. Maar hij moet er even uit. Wat ik heel vaak heb gedaan is... Oh, ik voel iets. Geen idee wat ik voel. Weg ermee. Want hij wordt erger. Ik voel dat hij erger wordt. Weg ermee. Laat hem lekker komen. Maar ga geen acties nog ondernemen. Wees terughoudend in je eerste reactie. Laat hem maar even opkomen en goed voelen... En dan neemt hij vanzelf weer af. En dan kun je bij stap 3 gaan kijken wat je ermee gaat doen. Dan komen we zo. Dit is ook een tip die je niet zelf hebt bedacht. Maar die je ook in de Bijbel meerdere keren tegenkomt. Misschien kan jij weer klikken Remi. Ja, even drie teksten waarin het staat. Dus het eerste hebben we al gehad. De tweede, de dwaas laat zijn woede de vrije loop. Gaat meteen actie ondernemen. Maar de wijze weet zich te beheersen. Zelfbeheersing. Heel belangrijk ding in de Bijbel. Het is alles te maken met God. En nog een tekst. Wie snel boos is, doet dwaze dingen. Dus het helpt erg als je even stap 2 do ja, doet. Wees terughoudend in je boosheid. Stap 2 betekent niet stop je emoties weg. Stop je boosheid weg. Ja? Dat betekent alleen doe even een time-out. Ja? Doe even een Time-out? Ah, de verkeerde had ik. Helemaal goed. Dankjewel. Doe even een time-out en dan kan je weer eventjes tot rust komen. Wat je niet moet doen is dus iemand meteen de wind van voren geven, verbaal of misschien zelfs fysiek. En wat je ook niet moet doen is dus wegstoppen. Maar gewoon even time-out. Voel dat ik boos word? Oké, okay. even tot 100 of tot duizend tellen. Waar ben je nu precies boos over? Je bent dan een beetje rustig geworden. En dan kan je pas deze stap zetten. Als je deze stap gaat zetten. Terwijl je nog net bij stap 1 bent gekomen. Dan is het nog te snel. Moet Even een momentje. Even rustig worden. En dan kan je stap 3 zetten. Want. Dit is een heel belangrijk punt wat er nu komt bij stap 3. Wanneer je boos bent. Is het belangrijk om te gaan kijken. Heb ik te maken met terechte boosheid. Of is dit eigenlijk. ...onterechte boosheid. Bij terechte boosheid is er werkelijk onrecht geweest. Bij onterechte boosheid is er verondersteld onrecht. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, dat verschil kun je alleen maar zelf ontdekken. Daar heb je onderscheidingsvermogen bij nodig. Maar waar het om gaat is dit. Heeft iemand bewust verkeerde dingen gedaan... ...en is het daardoor dus ook onrecht aan jou gedaan? Of is er onbewust iets? Bijvoorbeeld een grasmaaier. Die grasmaaier probeert niet bewust om jouw onrecht aan te doen. Dat voelt misschien wel dat je op een gegeven moment bijna begint te schreeuwen tegen die grasmaaier. Dat je denkt, er zit een of ander boos ding in dat apparaat. Maar dat is niet zo. Dus dat is onterechte boosheid. Net wel, het is wel boosheid. Hè? Dus je mag er echt boos om worden. Maar het heeft geen zin om daar op een slechte manier mee om te gaan. Het is eigenlijk, er is onrecht, voel je, maar het is niet echt onrecht wat jou wordt aangedaan door de gasbaaier. Terwijl bij het verhaal van die vrouw bijvoorbeeld, wat ik gaf aan het begin. Deze vrouw had ook een man die heel hard werkte. En later in het verhaal van haar, wat in het boek doorgaat, blijkt dat ze ook eigenlijk boos op haar man. Want haar man had eigenlijk de hele opvoeding van de kinderen aan haar over. En eigenlijk is het bij haar wel degelijk ook een vorm van werkelijk onrecht. Van terechte boosheid. Daar gaat ze dan iets goeds mee doen en uiteindelijk in het boek komt alles helemaal goed. Maar bij ons gaat het niet altijd helemaal goed, maar dat proberen we wel. Daarom gaan we nog even door op deze twee verschillen. Terechte boosheid en onterechte boosheid. Um, als je met terechte boosheid hebt te maken, dan is jou dus echt iets aangedaan. Um, en wat dan kan helpen is om bij een overtreding van de ander... Ja, nu heb je het even over mensen, niet over een grasmaaier, Om bij een bepaalde overtreding van de ander te gaan kijken op een schaal van 1 op 10. Hoe erg is dit? En als je nog bij stap 1 zit, dan voelt het altijd als 10. Maar als je even rustig bent geworden en je bent bij stap 3 aangekomen... Namelijk, achterhaal waar je nu precies boos over bent. Dan is het een beetje rustig geworden. En dan kan je zeggen, oh ja, nou ook even rustig naar kijk, merk ik... Dat het eigenlijk ook wel een beetje meevalt. Nou, ik geef dit een 3. Ik heb nu. Die persoon heeft 3 aan onrecht tegenover mij gedaan. Of die persoon heeft 2 op de schaal van 10 aan een overtreding voor mij gedaan. Dus kijk hoe erg jouw boosheid is. Hoe terecht is jouw boosheid? En nu komt het bij onterechte boosheid, bij verondersteld onrecht, dan kun je nog steeds wel hebben. Dat jij gefrustreerd bent over iets wat een hele reële frustratie is. Ja. En daar kwam ik een citaat over tegen waar ik dacht van die ga ik voorlezen, want dit heb ik in mijn leven heel vaak niet goed ingezien. Je kunt mensen niet kwalijk nemen dat ze menselijk zijn. Bijvoorbeeld iets per ongeluk vergeten. Of per ongeluk een belofte verbreken. Of te laat komen. Dat zijn menselijke dingen die mensen niet bewust doen om jou onrecht aan te doen. Dat is allemaal uh, wel echte boosheid die je daardoor kan voelen en frustraties. Maar het is niet dat je dan kan zeggen, Nou, ik ben nu echt terecht boos, want hij doet altijd dat tegen mij. Nee, het kan gebeuren dat iemand een keertje iets vergeet. Ja? Maar dan komt het, als je dat merkt bij jezelf, die frustratie... dan kan het wel een signaal zijn dat er in de relatie tussen jou en die ander... Wel iets niet helemaal lekker zit. Als iemand vijf keer te laat komt en dat irriteert je. Als je daar geen moeite mee hebt, prima. Maar als je er wel moeite mee hebt, als je dat bij jezelf merkt, die frustratie. Dan moet je er wel iets mee gaan doen. Dan moet je wel in gesprek gaan over jouw boosheid. Maar ben je er wel van bewust? Het is naar mijn idee dan geen terechte boosheid. Het is verondersteld onrecht, zou je kunnen zeggen. Het is niet dat die persoon per se altijd leuk te laat komt om jouw onrecht aan te doen. Nee, die persoon is laat van huis gaan. Of er was een triathlon. Of wat dan ook. Dat soort dingen kunnen dan gebeuren. Oké. Okay. Dus je bent aan het kijken, waar ben ik nou precies boos over? En het helpt dan om gewoon voor jezelf even na te denken, wat is het nou precies? En ik ontdek vaak, als ik deze stap aan het doen ben. Hé, hey, eigenlijk ben ik niet boos over één ding. Maar over dit of dit of dat. Dat het een beetje uh, gelaagd is. Of dat er verschillende dingen zijn die bij elkaar zijn gekomen. De volgende stap, stap 4. Welke reactiemogelijkheden heb je? En eigenlijk zou ik zeggen, er zijn heel veel slechte reactiemogelijkheden. Bijvoorbeeld schoppen tegen een grasmaaier. En er zijn eigenlijk maar twee goede reactiemogelijkheden. En de twee goede zijn de ander liefdevol. ...met zijn of haar zonde, met zijn of haar onrecht confronteren. En de andere is dat je het ontvangt, dat je het uh, door de ogen ziet... ...of dat je zegt, ik incasseer dit gewoon en ik geef me eraan over... ...maar ik ga er niet een actie aan verbinden. Ik absorbeer dit gewoon, het onrecht wat mij is aangedaan. Ik laat het even zitten. Nou, dan gaan we nu even uitgebreid nog even op door... Wat in ieder geval belangrijk is bij de oplossingen die je bedenkt... om iets te gaan doen met je uh, boosheid, dus om iets van een reactie ermee te gaan doen... is dat je moet kijken, bouwt het uh, de ander op? Kan er een herstel van relatie plaatsvinden door mijn actie? Uh, gaat dit het conflict echt oplossen? En de derde is helemaal moeilijk als je echt boos bent. Is dit ook het beste voor de ander? Die vragen mag je zelf beantwoorden. Maar eerst maar even die eerste. De ander liefdevol confronteren. A. Ah, mooie bijbeltekst hierover. Indien een van je broeders of zusters zondigt. En dat kan je volgens mij ook prima toepassen op mensen die jij niet ervaart als jouw broeder of zuster. Spreek die dan ernstig toe. En als ze berouw hebben, vergeef hun. Ja? Als mensen jou onrecht aandoen, spreek ze... Toe. en als ze berouw hebben dan kun je ze ook vergeven en dan die tweede overgaven en loslaten het siert een verstandig mens als hij fout door de vingers ziet ja? je hoeft niet alles te gaan benoemen je mag ook dingen door de vingers zien en je mag ook uh, dingen gewoon maar even incasseren het is niet makkelijk maar wel een bijbelse opdracht die volgens mij ook gezond is je kiest er dan voor om niet langer emotioneel gevangen te blijven. Want dat is wat er bij optie. Uh, of als je iets anders doet dan deze opties, kan je gevangen blijven zitten aan die boosheid. Dat die boosheid eigenlijk jou overheerst. Op het moment als je dat laatst doet overgeven en loslaten, dan kom je er wel los van. En wat je dan kan doen als je hier zit en je hebt iets met God en je bent gewend om te bidden. Dan kun je daarmee naar God gaan. Zeg hier, God, deze persoon heeft mij onrecht gedaan. Of dit onrecht is op mij afgekomen. Ik kom ermee bij u. Ik geef het aan u over. U mag verder dit afwikkelen met deze persoon. Als u vindt dat dat nodig is. Maar ik laat het los. En ik wil die boosheid aan u geven. En ik vraag u, help mij om hier verder goed in om te gaan. En dan kan het soms nog terugkomen, merk ik bij mezelf. Als ik iets bij God heb neergelegd. En dan ga ik er opnieuw mee naar God. Maar ik merk, als ik het twee, drie keer heb gedaan, is het ook klaar. Dat is eigenlijk alleen bij grote boosheid. Maar bij kleinere boosheid is het met één keer bij God goed. Dit kan bijvoorbeeld, even wat voorbeelden, om je een beetje op weg te helpen. Als je, um, ja, als je weet dat de ander niet jou kan begrijpen omdat de ander een heel laag IQ heeft. Of een heel laag EQ emotioneel uh, uh, level van uh, in het leven staan. Als je weet dat die andere toch niet goed op kan reageren, nooit niet, dan kan het zijn dat je denkt, het heeft eigenlijk geen zin om het aan te kaarten. Ik laat het zitten. Of als je denkt, ik heb het nu al een paar keer geprobeerd en het werkt gewoon niet. Dan kan je op een gegeven moment de vijf keer ook denken, ik laat het rusten. Of misschien wel als je ontdekt, ja, het heeft nadelige gevolgen voor mij als ik nu mijn baas... Ga aanspreken op het onrecht wat hij hier doet. Want dan word ik ontslagen. Als je, dat kan ook een overweging zijn. Of je denkt, nou weet je, mijn ouders zijn nu tachtig. Als ik het nu ga aanspreken, weet je, ik laat het rusten. Het is gebeurd, het was onrecht wat zij mij hebben aangedaan. Maar ik ga hun daar niet meer op hun tachtigste mee lastig vallen. Dat zijn allemaal mogelijkheden waarop je kunt zeggen, van, nou, ik laat het gewoon even rusten. Nu gaan we hier nog even op door over wat God ook doet in de Bijbel als het gaat over boosheid. Want God heeft dus heel vaak te maken met boosheid. Net als ons. En als God boos is, dan kiest hij eigenlijk voor beide opties. Liefde confronteren zie je hem doen. En ook overgave en loslaten. Als God zijn boosheid in gaat zetten en hij gaat actie ondernemen. Hij gaat mensen confronteren, dan doet hij dat vaak Heel vaak dat hij is geconfronteerd. En op een gegeven moment is de maat vol. En dan is het actie en dan wordt er een straf gedaan. Bijvoorbeeld in de tijd van Noach. Enorme woede van God zie je daar. De hele wereld wordt vernietigd door God. Alleen Noach en een paar mensen en dieren blijven leven. De hele wereld wordt vernietigd. Omdat God spijt heeft gekregen dat hij mensen had gemaakt. En je ziet ook in de Bijbel vaker dat hij tot zijn volgelingen uh, zegt. Jongens, nu is de maat vol." Ja, dat wordt wel verwoord in de volgende bewoording. Ontwaak, ontwaak sta op Jeruzalem. U die uit de hand van de Heer gedronken hebt. De beker van zijn grimmigheid. De beker van zijn boosheid. Kan je ook vertalen. De beker van zijn woede. Dus op een gegeven moment. Jeruzalem heeft keer op keer onrecht gedaan. Naar andere mensen. Maar ook naar God toe. En op een gegeven moment was de maat vol. Toen heeft God zijn woede op hen laten zien. En dat wordt dan genoemd hier... De beker van zijn woede. Nou, nog een andere vertaling. Uh, die zegt het zo. Inwoners van Jeruzalem, word wakker. Word wakker en sta op. Jullie zijn nu genoeg gestraft. God was woedend op jullie. Hij heeft jullie zwaar en lang gestraft. Zijn straffen hebben van Jeruzalem een dode stad gemaakt. Dus God doet echt iets met zijn woede. En dit is denk ik een van de dingen die mensen in deze tijd heel moeilijk vinden. Ik denk zowel mensen in de kerk als mensen die anders gelovig zijn. Ik weet niet hoe je hier zit, anders of uh, vervent, volgeling van Jezus. Maar dit is iets wat we moeilijk vinden. Dat God echt heel boos kan zijn en ook mensen daarvoor zal straffen. Voor het onrecht wat ze elkaar aandoen, wat ze zijn wereld aandoen en wat ze ook hem aandoen. En die boosheid van God, die kunnen wij ook tegenkomen in ons leven. Maar, het is ook mogelijk dat we die niet op die manier gaan tegenkomen als wat je net hebt gelezen. Want dit beeld van die beker van de boosheid van God, die vol zit met boosheid, die dan te drinken wordt gegeven aan Jeruzalem, waardoor de hele stad wordt vernietigd door allerlei omliggende volkeren, want die gebruikt God dan om zijn boosheid uh, te uiten. Die beker, die wordt op een gegeven moment opgedronken, door Jezus. We lezen het volgende als Jezus het heel moeilijk heeft, vlak voordat Hij sterft, dan lezen we dit. Nadat Jezus iets verder gegaan was, wierp Hij zich met het gezicht ter aarde en Hij bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De drinkbeker van Gods woede doet Jezus daar. De drinkbeker van Gods grimmigheid, van zijn toren. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En uiteindelijk laat God de Vader, God de Zoon... de beker van Gods woede over de hele wereld opdrinken. God heeft gezegd in de tijd van Noach... ik zal nooit meer de hele wereld vernietigen. En hier komt God met de enige nieuwe oplossing. En dat is dat hij zijn Zoon uiteindelijk die beker laat drinken. En dat betekent, als je dat gelooft... Dat Jezus die beker heeft opgedronken. Lezen we in de Bijbel vervolgens. In de uitleg van zo'n vers. Dan zien we dat dat betekent dat die boosheid van God. Die er ook op ons kan zijn. Omdat wij ook onrecht doen aan onszelf. We doen heel vaak ook onszelf tekort. Maar ook omdat we onrecht doen naar mensen om ons heen. En ook omdat we onrecht doen aan God zelf. Al die boosheid is op Jezus zijn beker terechtgekomen En Jezus heeft die beker ingedronken. In plaats van jou en mij. Dat betekent. Als je dat gelooft, Wat Jezus die beker heeft gedronken in plaats van jou en mij. Dan, dat je daardoor heen kunt zien. Enerzijds oké okay, ik schiet tekort. Maar anderzijds ook. Hé. Hey, God geeft mij een nieuwe kans. God houdt zoveel van mij. Dat hij zijn boosheid en de straf die ik verdien aan zijn zoon geeft. Hij geeft zijn boosheid te drinken aan zijn zoon. En zo zou je kunnen zeggen, God komt dus in actie met zijn boosheid. Maar vervolgens, eigenlijk incasseert hij hem zelf. Eigenlijk absorbeert hij die boosheid uiteindelijk zelf. Of nog ergens zou je kunnen zeggen, aan zijn zoon. En dan staat er dit in de Bijbel. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren, daar is hij weer, de toren, de boosheid van God, blijft op hem. Dus als jij niet gelooft dat Jezus die beker heeft leeggedronken voor jou, toen hij stieren van het kruis. Dan is die boosheid van God nog steeds op jou. Maar als jij dat wel gelooft, dan is het dus goed nieuws. Dan is er dus vergeving voor jou. En dan kan je daardoorheen Gods liefde en zijn genade voor jou gaan ontdekken. Dat is ook een reden waarom je mensen kunt uitnodigen om hier te komen. Omdat je graag wil dat ze... Niet Gods boosheid ooit gaan ontmoeten in hun leven. Maar dat ze zijn liefde gaan ontdekken. Doordat Jezus die beker van toren en boosheid heeft opgedronken. En ik realiseer me jongens. Dit klinkt misschien bizar. Maar dit is wat je in de hele Bijbel ziet. Dit is echt een rode draad in de Bijbel. Ook als je hier zit en je denkt. Nou, ik heb we nooit gehoord. Dit is echt waar. En ik hoop dat je... ...tot de keuze zult komen in je leven... ...om te gaan geloven dat Jezus het heeft gedaan... ...voor jou. Maar is God dan zo'n boze God? Is hij dan zo'n straffende God? Je zou zeggen ja en nee. Ja, we hebben het gelezen. Maar ook nee. Want we zien dat zijn liefde uiteindelijk... ...groter is dan zijn boosheid. Dat bracht prachtig psalm, psalm... 30 vers 6. Want een ogenblik duurt zijn toren... ...maar een leven lang... ...duurt zijn goedgunstigheid, doet zijn liefde. En je ziet ook bijvoorbeeld over God in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, bij de tien belangrijkste regels van God. Daar zie je dat er staat, als je je gaat houden aan die regels, dan zal God jou zegenen duizend generaties na jou ook nog. Omdat jij gehoorzaam bent. Maar is het ook, als je God niet gaat gehoorzamen, dan zal er ook een vloek op je komen en dat is maar vier generaties. Dus een verhouding van 1 staat op 250 voor de wiskundige onder ons. In ieder geval, dus we zien iets over die liefde. Ja? En je kan het natuurlijk zeggen in de kerk, weet je, wij gaan niet praten over die boosheid van God, want het is zoiets lastigs. En ja, het is een verhouding van 1 op 250, dus we hoeven daar het ook niet over te hebben. Maar ik denk dat je Gods liefde pas echt kunt ontdekken als je ook zijn boosheid gaat begrijpen. Dan wordt die liefde ook veel groter. Als hij hier soms staat te zingen. En ik denk aan die liefde van God. Zoals ik die ook zie in de dood van zijn zoon. Dan wordt die liefde veel voller van mij. Als ik de boosheid van God niet begrijp. Begrijp ik die liefde ook maar oppervlak. Dan denk ik ja, Jezus houdt van me. Ja, heb ik gezongen. Ja, het zal wel. Als je ontdekt dat Jezus die beker heeft opgedronken. In op plaats van jou mij. Dan zie je daarin Gods enorme tweede kans voor ons. Zijn genade. Goed, we gaan afsluiten. Laatste stapje. Handel het conflict op een opbouwende manier af. Ja. Als je kiest voor optie B. Dus dat is de optie van oké, okay, ik ga het zelf incasseren. Ik laat het. Ik zie door de vingers. Ja. Wat je dan kan doen is dat je uh, daarmee dus naar God gaat. Je gaat erover praten en je laat God recht doen. Ja. Je, je kent misschien wel 2 die uh, rapper, volgens mij is hij overleden, als ik het goed weet. Die, die zong, only God can judge me. He? Niemand kan mij wat zeggen. Nou, als je ervoor kiest om het te incasseren en je gaat ermee naar God, dan zeg je eigenlijk, only God can judge you. Ik laat het los. Ik laat het aan God over wat hij met jou gaat doen, met jouw onrecht. Ik laat het los. Als je weet, nee, ik moet hier iets mee gaan doen, dan kies je voor optie A. Dan kies je voor... ...liefdevolle confrontatie... ...maar ook soms mensen ernstig even vertellen... ...wat er is gebeurd. Ik heb laatst ook weer iemand ernstig verteld... ...wat er was gebeurd. Die persoon vond het niet leuk... ...maar ik merkte wel... ...daarna, één, twee weken later... ...van, tjerns, eigenlijk had je wel gelijk. Het is niet leuk om dat te moeten doen... ...maar we moeten het doen. Dat is ook een opdracht... ...die we ook voorbij hebben zien komen vandaag. Kom in actie... ...op een liefdevolle... ...zachtmoedige manier. Dus stap 5 doen we nooit meteen naar stap 1 al Altijd eerst nog wel echt eventjes die time-out periode. En weet je, in deze wereld is het helaas jammer. Maar je zult niet altijd gerechtigheid behalen. Door het met iemand te gaan uitpraten. Je zult soms hebben dat mensen zeggen. Ja, ik vind toch dat ik jou geen onrecht aan heb gedaan. Ja, maar probeer dan in ieder geval nog verzoening te krijgen met iemand. Dat er wel weer iets van komt van oké. Okay, nou ja, ik heb het nu besproken. Jij wilt het niet aannemen. Maar voor mij is het nu even klaar. Maar het mooiste is natuurlijk dat iemand zegt... ja, je hebt gelijk, dat was onrecht. Maar heel vaak zul je dat in dit leven niet behalen in deze wereld. Dat is nu even zo. En wat ook nog heel belangrijk is... als je dan met iemand in gesprek gaat... om iemand te wijzen op onrecht... dat je dan niet denkt, ik heb je goed over nagedacht... dus ik weet zeker hoe het zit... maar dat je dan eerst begint in zo'n gesprek... met nog luisteren naar de ander. Dat is ook echt mijn ervaring... ik ben wel eens vrij boos een gesprek ingegaan dacht ik, oké, okay, eerst tien minuten ga ik alleen maar luisteren en vragen stellen. En dan na tien minuten ontdekte ik, ah, ik heb het toch echt verkeerd gezien. Ik heb het toch, als ik nu het verhaal van die ander hoor, dan begrijp ik die ander ineens toch beter. En dan zijn er verzachtende omstandigheden, waardoor ik me veel beter kan invoelen in die ander. En dan krijg ik meer begrip voor die persoon. Dus ook als je gaat voor de liefdevolle confrontatie, eerst luisteren. Eerst die houding van, hé, hey, ik wil jouw verhaal horen. Dus ik kwam hem zo nog tegen. Even kijken. Uh, oh ja, wat je kan doen bij de liefdevolle confrontatie is bijvoorbeeld zo'n zin. Schuin gedrukt lees je hem hier. Hé, hey, er is iets dat me dwars zit waar ik boos over ben. Ik zou er graag jouw mening over willen horen. Misschien heb ik iets verkeerd geïnterpreteerd. Dus je voelt wel iets heel erg die houding van, ik wil eerst jouw verhalen horen. Maar als je tijd hebt, zou ik graag er met je over willen praten. Ja, dat zou je dan kunnen zeggen als je zo'n gesprek opent. En ondertussen weet jij al lang hoe het volgens jou zit. Maar je laat eerst die ander nog even zijn of haar verhaal vertellen. Goed, een uitgebreid stappenplan. Ik hoop dat er dingen in zitten waarvan je denkt van ja, dat ga ik voortaan doen. Ik ga kijken hoe boos ik eigenlijk ben. Ik ga even die time-out nemen. Ik ga even goed benoemen wat is dan precies hetgene waar ik boos over ben. Wat was dan precies het onrecht? Of was hier eigenlijk geen bewust onrecht van die ander naar mij toe. Nou, we gaan hier zo nog met elkaar over bidden. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een van de helden van Oase. Dat is Siegfried. Siegfried is een held van Oase. En Siegfried die is ook een held in, het, in boosheid, vind ik. Maar ook in het omgaan met boosheid. En Siegfried, ja, Siegfried die heeft daar iets over opgeschreven... En dat wil hij voorlezen over zijn leven. En toen ik het hierover had met hem, toen wilde hij eigenlijk ook zijn hele levensverhaal erbij vertellen. In twee minuten. Of een half uur had hij het vanochtend eens over. Nee. Um, maar ik heb zich gevraagd om toch zich te beperken tot dit aviëntje, En Dat is best wel een uitdaging. Maar we gaan voor de uitdaging, toch? Ja. Jutta. Broeders en zusters, zoals jullie weten, ik ben Siegfried. Toen ik hier kwam was ik iemand van Janse temperament. Ik had veel eh, tegengekregen, ik was ruzie, gevochten, bijna gevochten. Want het temperament was zo, zo hoog dat toen ik jong was, het temperament had mezelf in de gevangenis gebracht. Zo gevaarlijk was ik als ik boos word. Oké. Okay. Hoi. De meesten hier kennen me wel. Mijn naam is Siegfried. En ik ben nog heel jong. Ik ben slechts 58. Lent is jong. Vandaag gaat het over boosheid. Ik ben van... Hey, hallo. Ik ben van natuur best van temperament vol. Dat is ook een stukje van de Antilliaanse cultuur. Ik ben er van natuur dan ook goed in om mijn boosheid te laten merken. Soms is dat heel goed en opbouwen, maar soms was het ook afbreken. Kijk voor mij is het niet het probleem dat ik boosheid te snel inkrop, maar dat boosheid er te makkelijk uit kan kanalen. Na verschillende botsingen met mensen dat het niet goed ging met boosheid en dat het mezelf en anderen beschadigen. Moest ik er iets mee doen, gaan doen. Ik merk nu dat het de laatste tijd echt beter gaat. En dat komt door drie dingen. Eén. Ik ben gaan spreken met mensen in de kerk en verschillende connectgroepen over mijn boosheid. Punt twee. Ik heb God ook gebeden dat hij me zal helpen om goed om te gaan met mijn boosheid. Is gelukt? Prima. Gaat goed. Punt drie. En in de derde plaats, wat ik afgelopen jaren ook wel eens heb gedaan, is dat ik even afstand nam en voelde de boosheid opkomen. En zei dan in een gesprek, ik ga na nou even weg op mijn fiets. We praten dit later even uit. En het wonder gebeurt in mijn leven door de Heilige Geest. Het gaat nu echt beter met mijn boosheid. Prijs God! Dankjewel Siegfried, heel mooi. Ja, ik vond het zo gaaf dat op een gegeven moment een paar maanden geleden had ik een gesprek met Siegfried. En ik merkte bij mezelf ook boosheid. En ik zag dat hij ook boos werd. En op een gegeven moment zei hij gewoon, zeg, ik ga nu even weg op mijn fiets. En we gaan dit op een ander moment uitpraten. En ik dacht echt, wauw, yes. En ik werd ook geconfronteerd, want ik was van plan om door te gaan nog even lekker in mijn boosheid. Maar hij hielp mij om ook goed met mijn boosheid om te gaan. Nou, we gaan nu met elkaar bidden over dat God ons gaat helpen om om te gaan met onze boosheid. En we gaan ook bidden als je hier bent en je zegt, ja, ik wil ook gaan geloven in de Zoon. Want ik wil ook niet dat Gods boosheid op mij is. Dan mag je ook tijdens dat gebed ook nog reageren op God. Misschien is dat wel voor de eerste keer dat je dat gaat doen vandaag. Of misschien heb je het al eerder gedaan, dat je bent afgedwaald van God. Maar vandaag is de mogelijkheid om ook tegen God te zeggen... God, ik geloof dat Jezus die beker in plaats van mij al heeft gedronken. Oké, okay, laten we samen bidden. Hemelse Vader, we komen bij u... en we danken u Heer dat u... onze God bent en onze Heer. En dat u totaal niet een God bent... die... Uh, ja, zichzelf niet helemaal wil laten zien zoals die is. Heer bedankt u dat we een Bijbel hebben... waarin we lezen dat u ook uw boosheid uit. En dat u er constructieve dingen mee doet. Heer bedankt u dat u een God bent... waarvan we weten dat u uh, heel geduldig bent met ons. Dat u zeer liefdevol bent. En tegelijkertijd ook Heer kan de maat vol zijn. Kan de beker vol zijn. En dan... Uit u ook uw boodschap. Uw boosheid. En ik dank u dat u er uiteindelijk voor heeft gekozen. Om Jezus uw zoon. Die beker te laten opdrinken. De beker van uw boosheid. Van uw woede. Van uw straf. Dank u wel daarvoor. Heer, dat maakt ons stil en klein. Heer maar tegelijkertijd. Heer, betekent dat ook. Dat er een nieuwe kans is voor ons. Ook als wij niet altijd goed omgaan met onze boosheid. Of als we vaak misschien wel de fout ingaan met onze boosheid. Heer, u kent ons. U weet hoe wij omgaan met boosheid in ons leven. Heer, wij vragen u voor ons allemaal... dat u ons helpt om goed te leren omgaan met boosheid. Wij vragen u, Heilige Geest, dat u ons daarbij helpt. Dat u ons vult met uw aanwezigheid en dat u van binnenuit... ...op ons schouder gaat tikken van... ...hé, hey, herken nu dat je boos bent. Herken het bij jezelf, wat er nu gebeurt in je hart. En neem even een time-out... ...voordat je nu de fout ingaat. hier dat we iets van geduld... ...en zelfbeheersing gaan leren. Heer, dat we uw boosheid niet gaan zien... ...of onze boosheid... ...als iets wat slecht is... ...maar als iets waar u hele goede dingen mee kunt doen. Om het onrecht aan te pakken... ...in deze wereld... ...en in ons leven. Zodat deze wereld meer vol gaat worden van uw koninkrijk, van gerechtigheid en van blijdschap en van vrede door uw heilige geest. En terwijl we zo aan het bidden zijn, wil ik iedereen vragen om ook even je ogen dicht te doen, voor zover je dat al niet had. Om even je hoofd te buigen. Dat is niet uh, voor jezelf zozeer waarschijnlijk, maar... Vooral dat er, een, dat, dat er hier een mogelijkheid is voor mensen die dat willen doen, om echt te zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Ik wil niet verloren gaan, ik wil leven. Ik wil niet dat die toren van God langer op mij rust. Maar ik geloof dat die op Jezus terecht is gekomen in plaats van op mij. Dus als je dat wilt doen, dan is er een mogelijkheid voor je buurman of buurvrouw om te reageren op God, als hij dat wil. Dankjewel daarvoor. En dan wil ik iedereen u vragen. Uh, als je hier bent en zegt van ja, ik wil geloven in Jezus. Ik geloof dat Jezus die beker heeft gedronken in plaats van mij. Dan zou ik je willen vragen. Dan wil ik graag voor je bidden. En zou dan even een moment je hand op willen steken. Zodat ik kan zien of er iemand is waarvoor ik mag bidden. Wat dit betreft vandaag. Ja, dank jullie wel. Ja. Dank je wel. Oké. Okay. Heere God, u heeft deze mensen gezien. Die misschien wel voor de eerste keer. Of opnieuw. Zeggen. Heer Jezus. Ik geloof in u. Ik geloof dat u. Mijn genadig bent. Doordat u zelf. De straf van God. De woede van God heeft gedragen. In plaats van mij. Heer God. Ik bied u voor deze mensen. Dat u nu komt met uw geest. Dat u hen hun zonde vergeeft. En dat u hen helpt, Heer. Om te leven vanuit die tweede kans. Vanuit uw genade. Vanuit uw enorme liefde. Vanuit die goede tierenheid die is voor altijd. Uw goedheid. Heer zegent u hen met uw overvloed. En help hen te wandelen, Heer. Op die smalle weg. In de naam van Jezus. Amen.